5 uur. Wat moet met het RWS Journaal. Het aantal waar een deel van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw wordt geteld, is opgelopen tot tien. Ook in Wageningen wordt bij vier stembureaus herteld, omdat er kleine verschillen waren in de uitslagen. In Bergen op zoom moet opnieuw geteld worden nadat een kandidaat lid van Lijst-Linsen een fout had ontdekt. Hij had op zichzelf gestemd, maar bij de uiteindelijke telling zag hij nul achter zijn naam.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 Het weer nog, het is bewolkt en in het noorden valt er af en toe wat lichte regen. Het is 7 tot 9 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Ook morgen is het grotendeels bewolkt, maar wel bijna overal droog. En dan wordt het 9 tot 13 graden. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 39 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 5 kilometer. En dat kost je een kwartier. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Brug en het knooppunt Gouwe. 11 kilometer file. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knooppunt de 6 km kilometer en 10 minuten extra. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig.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 Goedemiddag, luisteraars in Zandvoort en de directe omgeving. Het is weer tijd voor Zandvoort Draai Door. Op de vrijdag een gezellig programma met een heleboel vaste items erin. En we zijn weer compleet, want ik ben er weer. <lacht> gisteren, gisteren was ik er niet, maar vandaag ben ik er weer. En wat kunnen we verwachten in deze aankomende twee uur? Dat is de Instrumentaal van de Vrijdag. En die moest ik net even heel snel opzoeken, want ik was gisteren met vakantie. Dan hebben we de column van Marco Termes. En de filmmuziek van deze week om kwart voor zes. En om kwart over zes recept van de Dag. Hoop ik. Moet ik nog opzoeken. En om half zeven het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zeven... Ja, daar komt hij weer. Het bezopen nummertje. Dus, er is een hoop te doen. Heb je weer een lekker uitgezocht? Ja, natuurlijk. Ja? ja? Goed zo. Ja, het is er eentje die we... Um, we ik denk in, in ieder geval ik... Maar ik denk de meesten niet meer zo heel erg leuk vinden. Oh. Maar als je een flinke slok op hebt, ga je volgens mij ontzettend hard meezingen. Ja, maar dan vind je alles leuk als je slok ja, op hebt. precies. Nou ja, vandaar dat ja. het bezopen nummer. Dus nee. dan zijn ze toch nog ergens goed voor. Kijk, oké. Okay. <laughs> nou, luisteraars, veel plezier. Goedemiddag dan, trouwens uh, allemaal. En yeah. uh, waar beginnen we mee, Hans? Uh, waar beginnen we mee? Ik yeah. heb uh, de Four Tops. En die heb ik uitgezocht. Uh, speciaal voor iemand thuis, ja, voor, uh, iemand thuis <laughs> ja. in Hoofddorp. Nou, Van mijn lieve vriendin, zegt hij dan. Nou, helemaal lief. <laughs> ja, daar komt hij aan, hoor. Van Fort Tops, Don't Walk Away. Ja, loop niet weg. back hè. memories dit, hè? Heerlijk. Ja, loop <laughs> ja, loopt niet weg. Hè. Ja. Nee, toch? Nee, precies. Nee, nou, nou. goede vertaling, Hans. Ja, dank je. Lekker bezig. Ja, dank je wel, hoor. <laughs> <laughs> nou, ik, ik zal wel beginnen dan met evenementen. Ja, ja, de, dan dat begin jij meestal met, ja, toch? Ja, dat doe ik altijd. Ja. De 24e maart, de 30 van Zandvoort. Ja, dat is morgen. Hè. Dan mag ik meedoen. Ja, je bent je al aan het voorbereiden, of ik? niet? Ja, ik? oh, ik loop me helemaal wezen <laughs> En de 25e uh, Zandvoort-Circuit-Run. Uh, een hardloop-evenement. En ook de 25e Omloop van Zandvoort. Wielerevenement. En ook weer 25e. Een heel druk weekend. Een huisconcert Studio Anthony. Oosterpark staat 44, aanvang om 4 uur. Zouden die wielrenners die hardlopers niet uit hun schoenen van aanrezen? Weet het niet. Ja, weet ik niet. Ja, nou, ik had even zo'n beeld voor de ogen. Zo'n tekenfilm-achtige toestanden. Maar goed, sorry. Ik, weet, ik weet ook helemaal niet waar ze heen gaan, moet ik eerlijk zeggen. De Maar oh, Naar nou de finish, je? denk ik. En dat is zo, ik, sowieso. Geen idee. Nee, wij ook. Wij komen in het dorp aan. Ja, over. En we ja. vertrekken van uh, Perrok 2, geloof ik, of zo. Ja, van het ja. Mag om, mag om 9, leuk, uur, 9 uur, uur al. Nou, heel goed. Ja. Lekker op tijd. Ja, ja. En de dertigste, want we waren er nog niet... Mm -hmm. hebben we de mini- en de kinderdisco in pluspunt. En het is van drie tot vijf jaar, is van 18 uur tot 19 uur. En kinderen van zes tot twaalf jaar, van zeven tot negen. En dan hebben we de 31ste, het zijn in het pluspunt. Zo, u is goed bezig. Eieren zoeken? Ja, paaspuzzeltocht. Eieren schilderen. Nou, helemaal leuk. Hallo, met paashaas op de foto. Nou, nee. wat wil je nog meer? Van twaalf nou, tot vier. Heel veel meer, maar dat niet. En, en, <laughs> wil je niet met de paashaas op de foto? Nee, ik heb het niet zo met verklede mensen. Oh. Oh. Vind ik Nooit zo fijn. Nee. Oh? Ja, je kijkt mij aan, maar ik verkleed me niet, hoor. <laughs> Dit, uh... Hij verkleedt zich niet, hoor. Ja, dat doet hij dan. Ja, bij... eens per jaar, maar ja, dan, zeer... dan neemt hij mij niet in de maling. Oh, dus. dat is niet. Dan is hij niet vervelend? Oh, Oké. Okay. <laughs> nee, dan heb ik het meer over uh, dat soort mensen en. Kerstmannen en clowns en dat soort... Uh, Daar hou je brrr. niet van. Nee. Nee, brrr. Nou. Hé, <laughs> nou. hey, ik heb nog een uh, belofte openstaan. Uh, gisteren ook gemaakt. Um, van iemand uh, uit ja. het AMC. Ja. Um, Mickey. Vond, wie? Mickey. Mickey. Ja. Ja. Nou, speciaal voor jou.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 Deze was speciaal voor alle lieve bepleisters daar op S5. Ja. Topmeiders zijn jullie. Wat zeg je, S5? S5, F ja nee, dat F heb, je, dat heb jij. Ik lag op 5. Nu is het goed. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ik moet hem... Ik moest hem heel snel opzoeken eigenlijk. maar was... jij kan dat. Oh, nee. oh dank je. <laughs> ja, toch? Je hebt hem, toch? Ja, ja, ja, ja. En ik heb iets gevonden over de Haagse gitaargroep... The Jumping Jewels. De wie? The Jumping Jewels. Jumping Jewels. Nooit van gehoord. Jam... Nee? Nee. Ken je Johnny Lyon? Nou, dat, dat is zijn band eigenlijk. Oh, oké. Okay. Johnny Lyon was een fietje. Ja, dat zei Hij wel. dronk met... Hand, hand, hand, hand, Sorry. hand, hand. <laughs> en, en ik heb iets gevonden en dat was gebaseerd op de Fender Straight Stroke Coaster Sound. De Stroke Coaster Sound van de Shadows. Oké. Okay. Ja, ja, met hun zanger Johnny Lyon, daar komt hij. hadden zij in de periode 1961 en 1965 een groot succes in Nederland. In 1961 scoorde de groep een nummer 1 hit. En dat was ook een instrumentale. En dat heette Wheels. En ik zelf heb daar niet voor gekozen. Maar ik heb gekozen voor een uit 1964. Iris Washerwoman. Nou. Nou, laat ja, maar ja. ze horen. Zijn er zijn nog weinig overlevenden die dit weten. <lacht> ook op, moppie, dat uh, nummer van twee minuten en negen seconden heel lang kan duren? Het is niet hetzelfde, hè? Maar Ongeveer. dat is wel een ja. deuntje wat, wat, ik, wat ik wel ken. Ik ja. weet alleen niet waarvan. Nou, van deze groep, waarschijnlijk. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, ik, de naam zegt me niks, maar ah. wordt het ergens in gebruik? Want heel veel van die instrumentale dingen worden gebruikt voor tv-tunes, voor reclame, voor. Dat soort dingen. Dus daarom had ik zoiets van gehoord. Is ik heb dit nog geen ergens bekend van Hans? Volgende, volgende, keer, volgende keer neem ik er eentje van hun en dan doe ik Wheels. Daar hebben oh. mijn vrouw daar een hele goede herinnering aan. Oh. Oké. Ja. Dat en ja. ga je ook delen, neem ik aan. Wil oh. zij dat ook? Ja, dat wil zij wel. Oh, oké. Okay. Ja. ja, dat wil zij ja. wel. Oké. Okay. Nou, zijn we benieuwd? Dat ik vind als je het over reclame hebt, is dit een reclame voor Oksa's de of zo? Haha, <laughs> nee. Ja, <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> okay. uh, call me maybe Carly Ray Gibson. <laughs> to you as fell. <laughs> and now you're in my way i trade my soul for a wish Ik moet zeggen dat uh, zo met jullie er weer bij bevalt moet toch een stuk beter als uh... <laughs> Ja, je was wel uh, alleen, alleen, alleenig hè gisteren. Ja. Het is moeilijk. niet leuk alleen, hè? Nou, het was, ik vond het niet vervelend, maar het was wel even werken. Ja, ja ja, ja. ja, ja, dat, dat is het. Dat had ik ja. de tweede keer gezegd, toen ja, ik een precies. keer alleen was. Ik ja. maak ook wel foutjes dan. En dat vind ik toch wel jammer. Ja, nou ja, daar had hij ook last van. Hij zei ook van, hij was ook best wel moe toen hij thuis kwam. Ja, dus dat geloof ik ook. Het is heel, heel hard werken. Ja, je doet toch een jas uit op het moment. En je met je aan het zijn. Ja. ja. Je had een zware ja. week. Ja, dat sowieso. Maar het gaat hartstikke goed. Gelukkig Toch? wel. Ja. ja. En, en ik weet Voor niet of je. hou je van paaseieren zoeken? Uh, nee. <laughs> <laughs> Toen ik goed ter been was ging ja. ik, en de kinderen jong, ging ik altijd met ze aan de slag. Ja, en waar ben je dan geweest? Oh, op het strand, bij ons oh. achter in de tuin, de duinen in, van alles met z'n gedaan. Kan het, je kan het over een paar jaar met je kleindochter doen natuurlijk. Ja, nou ja, over een jaartje al denk ja. ik. Ja. En ja. Dan, kan, dan kan je nu, eventueel, kunnen de mensen naar de Zandvoortse Reddingbrigade... en de brandvereniging, brandweervereniging Zandvoort... die organiseren namelijk op de eerste paasdag voor kinderen een leuk paasevenement. Kinderen tot en met acht jaar kunnen op het terrein van de brandweerkazerne... aan de Linneustraat twee paaseieren zoeken... Mocht het weer heel slecht zijn... dan worden er binnen naar de eieren gezocht. Ja, in, een la, in een ladder en zo, weet je wat die ja, ja, maar Het is goed dat ze een alternatief hebben... want ja. het wordt niet echt vreselijk ja. geweldig mooi weer, geloof nee. ik. En het, het, nou, even dus. kijken. Dan wordt er binnen naar eieren gezocht. Dit zal op de dag zelf, 1 april... het is geen grap hoor... 1 april bekendgemaakt worden. Het eieren zoeken begint om 11 uur... en duurt ongeveer een uur. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de hoofdingang te nemen aan de brandweerzijde en dan naar de kantine te gaan. Dringend verzoek vanwege alle voorbereidingen... komt niet eerder dan 10 uur 45 en niet later dan 10 uur 55. Nou, heel, heel duidelijk. Oh, dat is duidelijk. Oh, maar dat vind ik wel prettig. Want sommige mensen die staan er inderdaad al een ja. half uur... Uh, ja. dat ze er nog helemaal niet op voorbereid ja. zijn. Kinderen, jengelen. <laughs> ja, dat is vaak sneu. Maar dat ja. is wel lekker duidelijk. Ja, ja. ja. Heel goed. En misschien maar, is de paashaas er wel. Ja. Tom Anders die zong het al, hè? Zorg. De Brand staat in de kantine. Ja. Ja. ja, ja. Bij de brandweer die nu. Ja, ook. Bij de kantine bij de brandweer. Aanpast. Dat klinkt dan bijna niet. En door Bubbly. Kobe kan je. <laughs> Will you count me in? I've been awake for a while.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 a place Undercover, staying dry and warm You give me feelings that I adore They start in my toes Make me crinkle my nose Wherever it To my toes makes me.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 De Kollen van de Week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Voor een gecompliceerd mens ben ik erg simpel. Of het de juiste keuze was opnieuw aan een roman te schrijven... Moet, ik later nog, moet later nog maar blijken. Financieel gezien waarschijnlijk niet, stel ik met bakken ervaring. Ik heb mijn zoveelste manuscript voor mijn zoveelste boek geschreven. Hm, lacht niet. Inmiddels ben ik echt de tel kwijt. Vijf maanden lang heb ik dagelijks een uur of twaalf van mijn kostbare leven besteed aan bedenken, doordenken, schrijven en schuren. Een roman is een gestructureerde waanzin, een wonder. Het wonder zit hem niet slechts in het uit het niets dan mijn ideeënwereld een pak papier met tienduizenden woorden scheppen. Het blijft ook een wonder waarom je jezelf zoiets keer op keer aandoet. Als de laatste punt gezet is, stort ik altijd in. Totaal leeg worden noodzakelijk een paar weken de teugels gevierd. Tijdens het intensief schrijven neemt ongemerkt je weerstand af. Als dank word ik altijd ziek. toch ook nog daarbij. Het kind is gebaard en het grote wat nu daalt als een dikke grijze nevel over mijn anders zo vrolijke karakter. Er komen weinig romanschrijvers uit Zandvoort. Een van hen is een vriend van mij. Hij is een uitstekend internationaal correspondent. Een gelauwerd romancier. De grote Nederlandse uitgevers verdringen zich om zijn boeken. Gelukkig wij. Um, sorry, om zijn boeken uit te mogen geven. Wat mij betreft terecht. Enige tijd geleden bracht, het, bracht hij mij een bezoek. Pieter had een cadeau voor mij. Zijn nieuwste roman. Gesigneerd... Plus hoopvolle opdracht. In mijn sobere appartement keek hij vanaf de tweezitsbank het open keukentje in. Gelukkig had ik net de lijkjes van de door hongersnood omgekomen muizen voor de koelkast weggehaald. Ik heb het eens uitgerekend. Uh, sorry, er gaat even iets mis met mijn tablet. Sorry hoor. Um, ik heb het eens uitgerekend, Marco. Twaalf romans in veertien jaar, zei hij. Hebben mij gemiddeld zo'n 300 euro per maand opgeleverd. Zoveel werk? Nou, Helemaal gek moet je zijn. Hm, ik heb het nog nooit uitgerekend. Uh, had ik het gedaan, dan zou ons gesprek een intrieste wending hebben genomen. Mijn manuscript De Krokodil is gelukkig af. Het wordt weer bedelen, leuren en zeuren. Afgewezen worden door de grote uitgeverijen. Hm, dondert niet, ik ga door. Eens zal de glorieuze doorbraak komen. Echter of groot succes aan mijn geluksgevoel zal bijdragen, dat moet ik nog maar afwachten. Binnenkort begin ik gewoon aan mijn volgende roman. Waarom? Nou, ik ben Marco Termes, schrijver. Tevreden. Gelukkig. Dat is het antwoord. Simpel. Al Marco Termes. zie. Van Amor, amor, amor. Heel, Het is een en al liefde <laughs> dagen. Nou, Het is een en al liefde Ja. Oh, uh, uh, ik ga Raymond van het Groenewaald even opzoeken. Ja! <laughs> ja, fuck. Ja. Dan liefde ja, voor ja, muziek. Ja. ja, dat is ook leuk. Dan heb ik liever maar dan weer een bondjas of zo. Nee, goed. Die is niet um, van Raymond van het Groene Nee, dat weet ik. Want dat is die andere Belles. Urbanus, toch? Ja. Ja. Um, goed, um, uh, de zetelverdeling. Nou. Morgen om tien uur is het uh, bekendgemaakt dat uh, definitieve telling geweest is. Uh, de oudere antwoorden: de OPZ. Um, het uh, aantal stemmen en percentage zal ik u besparen. De vier zetels. De tweede, de VVD met drie zetels. De Democraten 66, dus D66 heeft er ook drie gekregen. Het CDA blijft op twee staan... De gemeentebelangen Zandvoort heeft er één, net als de Partij van de Arbeid één. Sociaal Zandvoort is teruggezet naar nul. PVV heeft er twee, GroenLinks heeft er één, Keer heeft er nul en Amsterdam AC ook nul. Is het, uh, is het, uh, hadden jullie dit verwacht eigenlijk? Um... Ja, ik kon, wij hebben niet hoeveel stemmen. Bij ons in hoofd in halen we meer stemmen nog niet. Die gaan pas in november. Nee, ja, dit is alleen nu waar het echt voor de intelligentie ja. En daarna komt de maar meer pas. Oh, dat is wel heel grof wat je zegt. Ja, nee, uh, Goya verwacht. Ik vind dat altijd heel lastig. Um, nou, er waren wel prognoses natuurlijk. Ja, maar weet je, dan pakken ze de stemwijzer als prognose. Ja. Nu heb ik die stemwijzer ook gebruikt. En wel een keer of vier... Want ik wilde zien als je je antwoorden verandert. Of dan daadwerkelijk uh, iets in die richting. Ja. Dus als je gewoon richting partijpunten denkt. En je gaat op die manier invullen. Dan kwam daadwerkelijk ook dat uh, uh, advies naar boven. Ja. Dus ik heb sowieso al vier keer die stemwijzer gebruikt. Maar dat is niet hetgene geweest waar ik op gestemd heb. Nee, nee. Um, ik heb me meer laten leiden door het debat wat ik uh, heb gevolgd. Um, in, de, in de krocht? Dat debat? Of in de gemeente. In het raadhuis. Het raadhuis. ja Dus um, ja, um, dat is heel leuk. Al die prognoses, maar dat zegt eigenlijk helemaal ja. niks. Dus nee, uh, geen idee. Ik, ik had niet vooraf een verwachting van nou, dat zal het worden. Nou, als je, als je kijkt bijvoorbeeld naar de grote steden met de prognose. Dat zit mm -hmm. toch aardig in de buurt ja. met wat het geworden is. Dus ja, ja. ja, ja, ja, dan ja is zandvoort wij het meestal af van en het landelijke. En ja, enquête was ook representatief in de grote steden. ja. ja. Dus zoveel hebben we hem hier niet ingevuld. Nee, nee voor zover mensen. Niet. Of zo. ja. En wat, wat vinden jullie van het referendum? Ja, nou, we vinden dat het klaar is. Wat zeg jij? Dat het <laughs> klaar is? Nee. Nou ja, het is helder. Hè. Het is uh, met, met 0,4% verschil, geloof ik. Nee, want het was een anderhalve volgens mij hoor. Ja, dus hier is hier het antwoord. Alleen zoals het hoort, uh, 1,4. hier was het uh, 50,2 en 49,8 of zo. Is het, het afgewezen eigenlijk? Enorm... Was het ook negatief? Uh, uiteindelijk wel, ja. ja. Maar goed, er zat echt een half procent ja, ja, ja, ja. verschil tussen. Dus ja. Ja, het was niet ja. veel verschil. Die andere 50% die niet zijn komen stemmen, waren allemaal voor. Gaan we gaan muziek doen! Ja, dat zou kunnen. En gisteren uh, ging ik ja. naar de cinema. Ah, Natuurlijk. Ah, daar is hoor. Oh, ik oh, weet wel met zo'n doek en een camera. Oh, le, oh, en wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Oh, le, oh, wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Oh, le, Zegt de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, leeu minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier, waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos reiskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, minder gelovigen. Het ging vooruit, het ging voor het, ging vooruit, het ging verbazen, het vroeg vooruit, het ging voor het, ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazen, voeg vooruit, hij wil mij op, hij wil er op, hij wil er op, hij wil nu op, dat zoveel vuur, met zoveel stijl. Dacht ik bij minder gelovigen? Waarom zijn de Blanken zoveel bekakter dan de Zwarte? Ole, Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Oh, me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner, haar onderkant. Oh, me van de gasten die goed kunnen zuipen. Ole, je moest je zien hoe dat ze s'nachts naar de wc-pot toe kruipen. Olé, olé. Trek geen me uit de vlaamse klei. Geef me een dummer en maak me blij. En geef me vuur. Geef vuur. En geef me vuur. Geef vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur. geef, vuur. En geef me vuur. Geef Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie ook. Het was de liefde. Het was de liefde. Het was de liefde. De liefde voor muziek, het was de liefde. Ja. <laughs> <Had onze> liefde. <laughs> lekker hè? Ja yeah, hoor. Ja, yeah, dat yeah, is een lekker liedje, yeah. vind ik altijd. Oh, dit? Yeah. Ja. Ik zei, misschien is het wel wat voor ons koor. Ja, dat nee. zei misschien ook niet. Ja. Ik zei het wel. Ja, je zei, ja, je zei het Maar wel. ja, je zegt zoveel. Hans. Ja, dat is het. Ja, ja. ja. ja. wat af dus. hoor. Dat, dat ze, ja, dat probleem hebben ze thuis ook. Ja, waar gaan we het over hebben? Ja, waar gaan we het over hebben? We hebben um, uh, over afvalverzamelingen of over Sinterklaas. Of Sinterklaas over... begint het nou al. Terreur in Zuid-Frankrijk vandaag. Ja, dat was minder. Hè? Terreur in Zuid-Frankrijk. Ja. Heb je die gemist, jongen? Ja, die ja, heb ik even gemist. Nou, zullen we het daar heel eventjes over hebben dan? Heel kort. Ja. Um, als je het tenminste wil openen. Um, <laughs> het, het, het is in het zuiden van Frankrijk. Um, uh, daar is een uh, in een supermarkt, in een Franse supermarkt, um, in, in Trebs. Trebes? Treb? Trebs. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Trebs. Trebs. Nou, de, daar dus. Um, dat is in ieder geval voorbij. Rond half drie vanmiddag opende de politie de aanval op de supermarkt. De dader is doodgeschoten en hij was volgens president Macron een terrorist. Sinds het einde van de ochtend hield deze man een onbekend aantal mensen in gijzeling. Er zijn twee doden gevallen. De gijzelnemer schoot een van de gijzelaars aan het begin van zijn actie door het hoofd. Hoe de andere gijzelaar is omgekomen is nog niet duidelijk. Een paar uur voor de gijzeling schoot daardoor ook een vrouw dood... toen hij de auto van het slachtoffer wilde stelen. De islamitische staat heeft een aanslag opgeëist meldt SAIT... en de organisatie die de communicatie van terroristische organisaties monitort. Volgens Franse media riep de gijzelnemer dat hij de IS steunt... en dat hij vrijlating eist van Salah Ab Abdeslam... Um, de enige overlevende verdachte van ja. de aanslagen in Parijs in 2015. Dus uh, dat, dat is nogal een drama geweest. Er is nog veel onduidelijk, maar um, nou, het is in ieder geval wel heel duidelijk... dat Frankrijk weer angstige uren heeft beleefd. Ja. Ja. Je kan het niet, tegen, niet tegenhouden, dat is het vervelende. N nee. Het is niet, dit is gewoon niet tegen te houden. Nee, zo sneu ja, maar goed, uh, dat was dus uh, de Geisling dat het uh, duidelijk werd, heel snel duidelijk werd dat hij uh, de ES steunt en, uh, ja, oké, okay, um, ja, sterk daar aan sterk aan iedereen voor iedereen naar, die erbij ja. betrokken is. Nou. Zullen wij weer uh, doorgaan met vrolijke ja. dingen? Doe maar, okay. gaan we absoluut doen. Ja, we beginnen brullen van, uh, dit is die ja, vrouw, is ik van de week uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Want wat heb je voor ons, Ro? Jij bent, jij bent degene die, die jingles allemaal maakt, hè? Ja, dat weet ik niet, maar ik hoop dat je, wat jij uitgezocht hebt, dat het een beetje vrolijk is. Dat bedoelde nee, ik eigenlijk. Nee, in triest verhaal. Nou, <laughs> lekker is dat bedoeld, Ja, ah, man, je... Echt, nee. tranen trekkend. Vertel, never wat heb story. Dus... Ah. Ah. Ah. Ah. Die grote vliegende hond. Oh ja, ja. Oh, die ken ik wel. Katja ja. Goegoe heeft leuk. dat toch gezongen? Uh, Limaal. Uh, ja, Limaal. Die staat vroeger bij Katja Goegoe. Ja. Oh, dan was ik je, zo, Katja Niet zo op? Op. Ja? Wat was ja. je? Daar was ik enorm verliefd op. Die Mag ik ook nog zanger. vertellen waar het een beetje over gaat? Nee. Ja. Eerst, uh, ik ga zwijmelen. Uh, ga jij, eerst, uh, ga jij maar gezellig door. aan, Ro uitleggen, of aan uh, Hans uitleggen wat het is? De Neverending Story gaat over hmm. Bastiaan. Bastiaan uh, wordt getraaid op school. En zoekt zijn toevlucht, als hij achterna gezeten wordt door zijn truitkoppen in een boekwinkel. Ja. Wat zeg je nou? Nee, nee ik zat te wijzen op de ze foto. Ze wijst op de foto. Oh, ze is op die, het oh, scherm die. staan. Nu. Ja. Ja. Ze zwijmelt nog. Um, hij krijgt daar het boek in handen uh, van de Neverending Story. Um, en dat gaat over het grote niets wat het uh, keizerrijk, ja keizerrijk was het toch, ja. bedreigd. Uh, dat is in, in dood erop. En uh, aan het einde van het verhaal leefden ze allemaal nog lang en gelukkig. En de titels oh. Ja, ja, oh, het uh, ja, ja, oh. ja, het is goed gekomen. Ja, Hij is gefinancierd... Hij is gefinancierd door de Amerikaanse filmindustrie. Dus dan uh, is het een, een, een goed. Goed. goede, een slecht en een happy end. Toen was te rekenen nog niet, hè? wel. <coughs> goed. <laughs> en door? The uh, okay, Never Ending Story, lima. <laughs> ja, dat bedoel ik. <laughs> zeggen, ik word hier het ook wel vrolijk van, hoor, Ja. Ah, ja. oh, heerlijk. Oh, dat gaat het, gaat <laughs> Het is een beetje gladjes hier, maar yeah. uh, ja. Ik Moet zag, het, strollen, ik zag ja. het gewoon uit die hoekmonden lopen. Zo. Je mond, mondhoeken nee, heet Je het mondhoeken dat. zat ja. zo ja. naar beneden. Ja, dat is, ja. dan dat zag ze... jij alleen nog de mond, hè? Ja. ja. Nou. nou. Wat dan nog meer? Nou, hallo. Uh, niet, niets, niets, niets, Ik zei niets. Hm. Hallo. Ik zei niets. Ik, ik weet het. Michael luister. dus. <laughs> Yeah. Maar uh, uh. Uh, bijna twee maanden geleden heeft Pluspunt voor te maken gehad met de gevolgen van de zware lekkage. Dat hebben we gezien hè, met foto's. Ja, Dat zag het er al heftig, heftig mm -hmm. uit. Had jij, ja. had jij er ook last van? Nou, dan gaan we weer door. Dit heeft ertoe geleid dat de locatie. Gewoon tranen hoor, Hans. Je ja, zit nu hele nee, rare ik, dingen te denken. Ik denk niks. Nee. Ik denk niks. Zo, goed, ga verder. Dat de is la, de algemene Nou, dingen die we niet weten. <laughs> <laughs> Dit heeft ertoe geleid dat de locatie waar On Air Dance uh, sinds september in les geeft. de afgelopen twee maanden niet kon gebruikt worden. Vorige week is kon, kon er eindelijk weer les gegeven worden. Samen met de kinderen werd de zaal feestelijk heropend. Pluspunt heeft ons goed geholpen met de alternatieve zaal voor de lessen en de kinderdisco's. Komende weken kunnen de nieuwe lessen van start gaan in de vernieuwde zaal. Ja, dat is wel fijn. Ja, dit is, ik vind het ja. wel jammer. Dat was een hele mooie locatie. En als je inderdaad zag hoe die zaal eruit zag, dan denk ik... Nou, ja, dat was uh, nogal... Uh, ja, heftig, ja, heftig. Ja, zonde hè? Ja. Beleef en dan, het ritme van Zandvoort, ook op tv. En daar hebben we op kanaal 45. zi Nee, Ik dat ga dat... er gewoon zo als <laughs> Nee, jij hebt ja. ons notenbenen geleerd. Als er een jingle is, ja. hou je je mond. Ja, dat is waar. Maar ik, ja, dat is, ik mag het. <laughs> ja. Goed, het is weer een zootje. Kan het? Kan het? Nou, dat valt wel mee. Kan het? Nee, ik vind het... Uh, we zijn wel serieus bezig. Hans? Ja. Kan het? Wat zeg je? Kan het? Het kan. <laughs>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 Record on again I don't type of girl that uh. No reason so I think I'm on it When I kiss you a Komt uit uh, uh, Kosovo of Kroatië. Even van de twee. Dat wist ik niet. Geen idee. Ja. Je hebt geen idee. Nee, ik heb nee. geen idee ja, waar het vandaan komt. Z wist jij het? Ik heb geen, geen idee. Zullen we nu, vanaf nu af aan afspreken dat we alleen dingen... Nieuwe dingen doen, vertellen. Die ik niet weet. <laughs> we Goed. weten het niet. Yo, ik heb jou ook net iets verteld dat wereldkundig nieuws was. En ook jij wist dat niet. Dus, nou, over wereldkundig uh, nieuws, dat moet ik nog even kwijt. Gisteren uh, werd ik even... Uh, ik, ik noemde... Um, uh, de verkiezingsuitslag op. Zoals hij, ik hem op dat moment kende. Mm -hmm. En vanuit het gemeentehuis... en via Gerrie Rutte... werd ik gecorrigeerd dat... Uh, GBZ geen zetel had. Um, en D66... in plaats van 2, 3. Uh, top. Dus uh, nogmaals, heel hartelijk dank daarvoor. Ja, ja. Nou, um, ja. Ik had hier nog een stukje over... Uh, de, wat de brandweer heeft uh, geplaatst... Um, zij vertellen helaas is het de afgelopen dagen en weken voorgevallen dat een hert wordt aangereden op de zeeweg. Beide richtingen. Vervelende situatie voor mens en dier. Uh, het is de afgelopen week weer twee keer gebeurd. In ieder geval van wat ik weet. Wij als brandweer kunnen niets veranderen om dit leed te voorkomen. Maar middels deze weg willen wij jullie een kleine tip geven die het mogelijk in vervolg wat leed kunnen verzachten. Rij je s'avonds of s'morgens vroeg in de duisternis over de zeeweg, dan adviseren wij om je snelheid aan te passen en zeer alert te zijn voor wat zich voor je gebeurt. Hierdoor kun je mogelijk sneller een onveilige situatie herkennen, wat je de kans geeft om tijdig af te remmen. Dus alsjeblieft pas je snelheid een ja, beetje aan. Het, het is wel waar, maar ik heb het in Frankrijk een paar jaar geleden gehad... Ze zijn er voor dat je er erg in hebt. Hè? En daar, ik reed 30 kilometer. Hè? Mm -hmm. Hij zat wel in mijn grill. Hè? Ja. Het, het was een heel klein beestje. Het was nog een kleintje. Maar die komen er één keer uit het bos vandaan. En die snap ik. En je kan daar echt niks aan doen hoor. Nee, maar ja, zij zeggen ook. Je, ook, hè? je, je kan het niet voorkomen. Ja. Hè? per kwartier. <laughs> nee We zaten in een, in, in een bocht. Een, een hele Steile bocht, een scherpe bocht. Mm -hmm. En uh, ja, dus ik reed helemaal niet hard. Want dat kon daar ook. Ik mocht dan met 80, dus op dat moment reed ik ja. niet met 30. Ja. Maar er gebeurt iets zonder dat je dat ziet. Hè. Het is een enkele knal. Nou ah ja, en... zij zeggen ook, zo voor je kan het niet altijd nee. voorkomen. Nee. Maar als je ziet hoe sommige auto's volledig in de kreukels liggen, dan is dat geen ja. 30 km per uur. Nee, geweest. dat is waar. Nee. Uh, en ik weet hoe ze daar af en toe vliegen. Ja, daar heb je gelijk. Dus, uh, ja. Maar goed. Uh, Voorzichtig rijden. Als je altijd. Vlucht. Precies. Maar je dus moet altijd devies. voorzichtig rijden. En niet uh, de wereld achter een hek willen stoppen, zoals sommigen nee. suggereren. Nee, dus, dat moet je niet doen. Dat is een beetje Oener. Dat gaat niet lukken. Nee. Dan, uh, ach, op. Hey, uh, volgens mij is dit het laatste van dit uur. Ja. Zo. De domino Jesse J. I'm feeling sexy. Zometeen weer naar reclame nieuws, reclame. Dat is wel te hopen ja. Ja, ja dan straks. zijn we er nog. Dan zijn we er nog. Ja, Toch. Ja, wij wel. Tot straks. Doei!